Bij een overval op een slijterij in Dordrecht is een van de twee daders geraakt door een politiekogel. De man is aangehouden en naar het ziekenhuis vervoerd. Na de overval ging de man een huis in de buurt binnen en hield zich daar een tijdje schuil. Een arrestatieteam van de politie kon hem daar aanhouden. Een tweede verdachte wist te ontsnappen en is nog op de vlucht.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 Het weer vanuit het zuiden neemt de kans op een bui toe. De maximum temperatuur ligt tussen 13 graden aan de kust tot 21 graden in het oosten. Morgen opnieuw veel bewolking en vooral in de ochtend enkele buien. Het wordt aan een graad of 16. Dit was het NOS-journaal. Dit is John Souhoka van de ANWB.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 Zo'n weifachtige samel. Sentiment noemen ze dat. Zo'n gejank is niks voor maan. Morgen koop ik een nieuw kanaan. Mijn kanaan het groene ogen. Eén witte voorpoot. Verder bruin. Een lekker ordineer gezichtje. Het liep vaklos zo in de tuin. Reuze sprongen in een gaan. Morgen koop ik een nieuw kanaan. Stel je voor, je stinkt de grienen om zo'n buist, Wat zeg je ervan? Honderden zo in de tuin. Ja. Ze janken, ik als man, ik kinder het beste, blij om zijn. Morgen koop ik een nieuw knaan. Legendarisch. Corrie Vonk. Echte noten van Wim Kan natuurlijk, en jaren samen met hem op de planken in het ABC-cabaret. Wim Kan en Corrie Vonk. En ook tijdens de beroemde al die oudejaarsconferences, die hij natuurlijk na de oorlog veel gedaan heeft op de radio. En later natuurlijk vanaf de 70e jaren ook op de televisie. Was uh, zij er altijd bij. Legendarische liedjes als. Uh, uh, hoe heet het ook weer? Oh ja. Uh, over de drempel, heette dat? Zuinig over de drempel? Of waar gaan wij in het nieuwe jaar naartoe? Allemaal van die prachtige dingen. Wim kan, of nee, Corrie Vonk was dit dus met de fantastische act over het konijn dat dood is. Nou, um, dat was eventjes na het nieuws. Dat doen we meestal natuurlijk dan even een conference of een stukje cabaret. Dit vond ik wel erg leuk. Er komt natuurlijk van die praat: 80 jaar cabaret, of 80 jaar kleinkunst in de Amsterdamse Theaters een verzamelalbum. Wat heel ver terug gaat. En daar laat ik u straks nog een prachtig voorbeeld van horen. We gaan nu verder met um, even weer wat vrolijkers. Want het, het rekening schijnt de zon buiten. En dan mag je best een beetje vrolijk zijn. toch? Straks nog even lekker op het terras. Dat lijkt me wel leuk. Goed, we gaan verder. Daar komt hij, Chris Montez. Een oude rockeroller. En eh, eh, als kind dat ik dat liedje op de radio had. Dacht ik altijd dat hij... Kon ik, ik kon natuurlijk geen Engels. Ik verstond geen Engels. En ik, ik vond het zo... Dance zingt hij op. Ik dacht dat hij zo'n oh leerdam. Zong ik dan ook altijd mee? Alleen dan. Nou, verstond ik gewoon. Dan wist ik veel dat het Let's Dance was. Hier is Chris! Maltese! 1, wow. two. One, two, three, four. Hey Amerikaanse zanger nou met het liedje met Leerdam te maken had eigenlijk. Nou ja, weet ik veel. Hoe was ik toen? Een jaar of tien, denk ik. Dit een net was. 58, 59, schat ik het zo'n beetje in. Chris Montez dus. En Let's Dance. We gaan door met... Uh... Een album uit die legendarische collectie van het Wapen. Ga dat nog maar, ik zeg het nog maar een keer. Ik vind het zo leuk om te zeggen. Uh, ja, het is er niet meer. Helaas. Maar de platen zijn bewaard gebleven. Die heb ik allemaal lekker thuis staan. En de komende weken draaien we nog steeds regelmatig LP's. En ook wel singeltjes uit die fantastische collectie. Vandaag zijn de singels trouwens niet uit die collectie. Want die had ik nog in mijn koffertje zitten. Dus... Uh, die andere die ik erin zat had ik al vorige week al wel gedraaid. Maar goed, u weet het. We gaan voortaan iets meer singeltjes draaien. En twee LP's. En verder rest uh, proberen we het gewoon lekker gezellig te maken. Het is besloot bijna zomer. Het is mei. En mei leggen alle vogeltjes in E En daarom gaan we nu verder <laughs> met, de, met een ketting. Ja, wat heeft dat nou weer met vogeltjes te maken die een eilig, een ketting... Niks toch? Of wel? Nee, dacht het niet. Goed, Fleetwood Mac van het album Rumors... En het nummer heet The Chain. Van het album Rumors uit 1976. Fleetwood Mac, dus een band die al startte in de jaren 60. Eh, toen nog met eh, Mick Fleetwood, John McVie en natuurlijk vooral niet te vergeten Peter Green. Die eh, toen de leading man was. Maar toen hij ermee eh, stopte en ook een tijdje helemaal uit de belangstelling verdween. kwam in 1976 Fleetwood Mac dus terug met dit album Rumors. En dat sloeg in als één. Bom, mag je wel zeggen, want het is nog steeds een van de beter verkopende prachtplaten uit de popgeschiedenis. En uh, ja, nu gaan we wel echt heel ver terug in de tijd, dames en heren. Want uh, vooral wat mijn hele oude mensen zullen zijn naam nog wel herinneren. Koos Speenhoff. Koos Speenhoff, een hele oude uh, songschrijver, uh, cabaretier, wat was die man al niet. En die heeft een... Uh, liedje gemaakt, opgenomen in de tijd in het Odeon Theater in Amsterdam Want ja, dat, uh, wat ik zeg, de, pla de plaat heet 80 jaar kleinkunst in Amsterdam, in de Amsterdamse theaters, waarvan er al heel veel natuurlijk niet meer zijn, dat is uh, nog steeds jammer, we kennen nu Carré natuurlijk, we kennen de Lamar, uh, we kennen Bellevue, we kennen natuurlijk uh, Betty Asfaltcomplex Complex en al dat soort dingen, uh, die, die zijn er allemaal nog, maar hier zijn heel veel legendarische ...theaters die er niet meer zijn of gesloopt zijn. Of... En wat natuurlijk heel belangrijk was, dat was in de tijd dat in Amsterdam... ...vooral in de, de ja zeg maar, de Joodse hoek, uh, Max de Heur, dat soort mensen, Louis Davids... ...dat, uh, ja, dat waren natuurlijk toch wel de gangmakers een beetje. Die hadden dus wel een heel apart soort humor. Uh, ook vaak niet van maatschappijkritiek kritiek ontdaan, om het zo maar eens te zeggen... En uh, die hielden de boel een beetje gang, uh, in gang natuurlijk. En we weten allemaal wat er met de Joodse bevolking van Amsterdam gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. Uh, er zijn er heel veel van weggevoerd en nooit meer teruggekomen. Um, we gaan nu dus een heel oud nummer draaien van Koos Speenhof En de titel zegt al oh, genoeg, uh, een hele lange titel heeft het ook. Een brief van een oude moeder aan haar jongen die in de Nor zit. Of de Nor uh, slang voor... De dus een brief van een oude moeder aan haar jongen die in de Noord zit. Koos Spenhoff. Heel oud. Echt oud. Een brief van een moeder aan haar zoon die in de gevangenis zit. Mijn lieve zoon, je moeder laat je weten. Als dat ze jou geheel niet kan vergeten. Het is negen uur, je vader leidt in bed. En in mijn handen heb ik jouw portret. Is stil in huis, maar voordat ik ga leven. O, jongelief, moet ik jou nog wat zeggen. Dat ik van narigheid geen raad meer weet. Dat ik geen rustig stukje brood meer eet. Ik leg soms heel de nacht van jou te dromen. Totdat de tranen in mijn ogen komen. Ik ben al oud, het maakt me zo kapot. Het is toch zo hard dat ik jou missen moet. En vader wil jouw naam in huis niet horen, dat heeft hij mij daarnet nog zo bezworen. Wanneer ik soms maar even van jou praat, vloekt hij me stijf, je weet wel hoe dat gaat. En op je meisje moet je maar niet hopen, die zag ik een zondag met een andere lopen. Ze had die hoed die hij haar gaf nog op, die met die veer die had ze op de kop? Van al jouw stem speelt ze nou de dame, die schande meid, ze moest zich liever schamen. Nou jij voor haar de nor ingegaan, nou keek ze mee en jou toch nooit meer aan. Maar hou je stil, dat zal er wel berouwen, laat ze gerust met iemand anders trouwen. Het was niks voor jou, jij moet een ander wijf, jij moet er een met handen ander lijf. Zoals Marie, je weet wel met die tanden, daar zal jij heel wat beter mee belanden. Wie mag jou graag, dat weet ik al een tijd, als ze maar durfde, dan had ze het jou gezegd. Als geld de buurt, daar moet je niet om halen, Marie en ik, we komen je aan afhalen. We wachten samen even bij de poort, met een schoon halfentje en een staande boord. Dan koop ik voor een dubbetje sigaren, je alte pijp, die zal ik trouw bewaren. En als je thuis komt, is je potje klaar, dan staat er spek met kroten voor jouw haar. Ik voel de slaap nou in mijn ogen komen, je moeder gaat nu zeker van jou dromen. Want als hij jou niet overdag kan zien, ziet ze in haar droom van misschien. Dan zie ik jou in het hoekje zitten roken. En ik sta bij het de pot te koken. Vergeet je moeder niet, ho oh jongen. Lief. De lamp gaat uit en ik eindig noem een brief. Ja, nou, eh, de Dillen van de jaren 20 zou ik maar zeggen. Toch? Ja, de Bob Dillen. Bob Dylan van de jaren 20 uh, Brief van een oude moeder aan haar jongen Die in de Noord zit En dat is echt een hele oude opname van Koos Speenhoff Met zijn uh, gitaar uh, En die opname Heeft toen de tijd plaatsgevonden In het Odeon Theater In, uh, in Amsterdam We gaan door met Hoe uh, uh, gaan we ook weer mee door? Oh ja, met de Beach Boys Dankjewel. De Beach Boys. Ja, daar is wel weer wat over te vertellen jongens. Want de Beach Boys komen met een nieuw album. Ze zijn weer bij elkaar. Behalve dan natuurlijk de mannen die intussen niet meer onder ons zijn. Zoals drummer Dennis Wilson. Maar... Uh, ze zijn weer bij elkaar. In de originele bezetting met Bruce Johnson, met Mike Love, met El Jardine, met, met Brian Wilson en Carl Wilson. Ze zijn gewoon weer bij elkaar. En ze hebben een fantastisch nieuw album gaan ze maken. En uh, de single is al uit. Die kunt u... Uh, al downloaden, ik weet niet precies waar hoor maar um, dat zal wel ergens bij iTunes zijn, of weet ik veel, de single kunt u al uh, downloaden, dat is een fantastisch nummer, ik heb het al gehoord uh, en het is ons op het lijf geschreven natuurlijk, hier. het zou eigenlijk het lijflied moeten worden voor ZFM, uh, voor, voor moet je wel zeggen, want het nummer heet namelijk Thank God for Creating Radio, of daarom ik weet niet precies de titel maar Thank God for Making Radio ofzo, dat was hem uh, in ieder geval het is dus een ode aan de radio nou, en dat staat, dat staat ons natuurlijk wel aan, want wij doen hier op slot radio, niet waar. Maar goed, we hadden het over Beach Boys, we gaan een oud liedje van ze draaien. Een mooie single. En dat is uh, getiteld Tears in the Morning. Hier zijn de Beach Boys. You're damn sure of a lonely bed here takes on the cold. ZANG De Beach Boys. Oh, dat <laughs> was er niet afgelopen hoor. <laughs> maar het maakt niet uit. Uh, het stond alleen maar piano. Beach Boys, Tears in the Morning. En ik probeerde even snel of ik die nieuwe single uh, kon vinden op... Uh, op uh, hoe heet het? Ja, dat is hem geloof ik wel. Even kijken hoor. Nou ja, kijk straks wel eventjes. Uh, nieuwe single van de Beach Boys dus. Uh, die heet Thank God for Making Radio. En uh, dat komt van een nieuw album. En dat komt, als alles goed gaat, in juni komt dat uit. Dus dat wordt uh, de moeite waard. Ik, heb er, dus, ik zei het al, ik heb er een stukje van gehoord. En uh, even kijken hoor. Moet ik even kijken. Gaat het nooit lukken? Of niet? Nee. Nou, oké, okay, dat doen we dan nog wel een keer. Uh, in ieder geval, uh, ik ben een beetje van mijn We gaan uh, verder met uh, Fleetwood Mac van het album Rumors. En dat heet I Don't Wanna Know. ...van het wonderschone album... Uh, ...van het wonderschone album Rumors. zo door naar... Uh, 80 jaar uh, Kleinkunst in Amsterdam. Maar ik wil u toch even... ...een klein fragmentje laten horen, dames en heren. Ik vind het toch leuk. Even doen. Die, dat nieuwe geluid van de Beach Boys. Wat dus... Uh, uh, ...even kijken. Ja, wat dus uh, nu al uit kan ...wat je dus kunt downloaden op internet. Moet u even horen. Dit is, dit is, dit is een stukje ervan. Heel mooi. Ik, uh, dat is maar een klein stukje. Want de rest van dat filmpje is interviews over alles wat er, uh, wat er gebeurd is. Maar in ieder geval, that's why God made radio... Uh en dat, is, uh, dat was de echte titel. That's why God made radio. En dat is natuurlijk... ja, Dat moet eigenlijk ons lijflied worden, vind ik eigenlijk. wij Als radiomakers hier bij CFM, We moeten dit eigenlijk een beetje als lijflied nemen. That's why God made radio. Nieuwe single van de Beach Boys dus. Even een aansluiting op de eerste morning van straks. We gaan uh, door naar een liedje... wat uh, voor alle mensen die in een... Uh, ...in een zangkoor zitten, in een koor zitten... ...die snappen dit allemaal wel natuurlijk... Uh, ...Dirk Witte, die heeft ooit eens een liedje gezongen... ...geschreven door Jean-Louis Piscis... ...en uh, die heeft ooit een liedje gemaakt... ...over zijn eerste liefje... ...het meisje van de zangvereniging... ...en ja, alle, uh, alle mensen... ...die in een zangkoor zitten, in een koor zitten bijvoorbeeld... Uh, ...die heb je hier in Zandvoort ook wel, ik ken er een paar... Uh, ...die in een koor zitten... ...die hebben dat misschien wel eens meegemaakt, meegemaakt... ...dat hun allereerste liefje kwam... ...van de zangvereniging... ...van het koor dus... Ik ken zelfs, in mijn koor ken ik zelfs mensen die met elkaar getrouwd zijn dus kun je daar gaan um, wij draaien van Dirk Witte dus het prachtige liedje mijn eerste mijn eerste meisje van de zangvereniging muziek een jongeling was van even 18 jaar Had ik natuurlijk altijd voor een pretje klaar En het spreekt vanzelf, ik ging ook naar de ging, Want daar was je heel gezellig bij elkaar En ik stond daar met het meeste vuur in oor Of laat ik liever zeggen, daar door Maar ze was dat niet, want zelfs bij het schoonste lied Kijk ik altijd naar een meisje toen in haar was een broeder in de kunst, maar toen de stemmen niet meer deed, kreeg ik al mijn congee. Toch denk ik altijd, nog met liefde van meneer, meneer, de meisje van de zangbereeniging. Mijn allerliefste klein op raantje, het weer ik wandelde in het landje, maar dat ik niet meer aan me denkt, nu ik niet. I don't Als ik een avontuur kast en een meisje hield om vast En ik blikte in haar oog en mijn ziel de hemel vloog. Daar dacht ik altijd nog weer lieve van mijn eerste, mijn eerste meisje van de ging. Mijn oh liefste zo opruintje, waar ik mee wandelde in het lijntje, maar dat ze niet meer naar me kijkt, nu ik niet meer zing. Als ik nu later toch nog met een ander trouw, en dan dertig honderd trouw, het het zwarte jas, belang en zwart, woont en dit zitten voor, kijk ik nog alleen met wie moet naar mijn vrein. Was dat oud of was dat oud? <laughs> die opnaammembers hebben ze waarschijnlijk gewoon genomen van een oude, oude 78 toerplaat. Want ja, bandjes had je toen natuurlijk uh, nog helemaal niet. Dus dat, uh, dat zal gerust wel, uh, wel gebeur, gebeurd zijn. We gaan uh, even een heel raar nummer draaien dames en heren. Weer een singeltje, gezellig. Het is van, uh, van Harry Nielsen. Uh, die uh, u onder andere kent uh, uh, Without You. Die, die grote hit, die later ook nog eens door ja, uh, Kenny uh, naar de verdomme is geholpen. Um... <laughs> nou ja, dat mag ik toch niet zeggen. Foei. Uh, Nielsen, dus, die heeft dat nummer geschreven. Het nummer is afkomstig van een uh, soundtrack-album. dat gemaakt is door uh, de Beatles-platenmaatschappij Apple. Uh, vandaar dat Nielsen daar ook een rol in speelde samen met Ringo Starr. Want Ringo Starr heeft wel in meerdere films geacteerd zoals bijvoorbeeld in The Magic Christian met Peter Sellers. Uh, ook daarin had hij uh, een vrij belangrijke rol. Maar deze film heette Son of Dracula, oftewel de zoon van Dracula. En daaruit, uit die film, draaien we het liedje Daybreak. Harry Nielsen. time. soundtrack album Son of Dracula ofwel de zoon van Dracula film die in de tijd is uitgebracht door het Apple label en waar uh, de Apple filmmaatschappij van de Beatles natuurlijk en waar Harry Nielsen een rol in speelde samen met Ringo Starr Ja, yeah. goed we gaan ja. verder met uh, Fleetwood Mac op deze zonnige woensdag, wat is het mooi weer trouwens het is heerlijk buiten 20 minuten, want dan zitten we heerlijk op het terras nou niet helemaal, nee half uurtje nog Even lekker op het terras hoor, dan kan ik wel. Uh, uh, ja, lopen we even heerlijk naar de Haltestraat. Dan gaan we even lekker terras zitten buiten. Mm. Met zo'n heerlijke goudgele versnapering. Dat wordt weer gezellig. Goed, daar gaat hij dan. Fleetwood Mac. En dat nummer uh, heet, is opgedragen aan de vaders. Hoewel het binnenkort moederdag is. denk brengt me trouwens op een leuk idee. Alle moeders mogen volgende week een verzoekje Nou, dat wordt niks natuurlijk. Maar doe dat maar via Facebook. Als er moeders zijn die voor volgende week... Want het is uh, 13 mei, is het Voed moederdag. Ja, en uh, volgende week... Zou het uh, de verjaardag van mijn moeder geweest zijn. Dus ik denk dat ik eens muziekjes ga zoeken... Die mijn moeder denk ik wel erg leuk gevonden zou hebben voor volgende week. Uh, nu dus... Een nummer dat heet Daddy. En dat is van Fleetwood Mac. Van het album... Rubber's. Oh, daddy, you know you. Ik had dat. Moet ik even nakijken wie het geschreven heeft. Ik denk dat het Stevie Nix was. Maar het kan ook Christine McVie geweest zijn. Een van de twee. Um, in ieder geval. Maar dat kijk ik zo nog even na. Dan weet u dat. Dat had ik nog niet gedaan, namelijk. Stop, natuurlijk. Uh, terug weer in de tijd. Terug naar 80 jaar cabaret. In. Of 80 jaar kleinkunst, moet ik zeggen. In de Amsterdamse theaters. En we gaan nu naar het theater De Doofpot. Waarin Max Tailleur altijd uh, opereerde. En uh, Max Tailleur was natuurlijk uh, één. Van de grootmeesters. En veel geïmiteerd. een van de grootmeesters. Van, uh, van, Jiddische, van de Jiddische humor. De, de, de wits over uh, Sam, Bam en Moos. He, dat was natuurlijk uh, echt typisch Max Stier. Uh, hij heeft er heel veel uh, gemaakt. En het was altijd een... Uh, ja, dan stond hij er op de bühne. En dan stond hij daar aan, aan, allemaal moppen aan één te rijken. Nu gaat hij denk ik ook zingen. Het liedje dat heet uh, Vergeten. Het is geschreven door meneer P. Kellenbach en Max de zelf. Dus we gaan nu luisteren naar een oude opname. Kan ook niet anders, want de man is al een hele tijd dood. Uh, Max de en Vergeten heet het liedje. Waar zijn de artiesten naartoe gevoerd? Ze gaan van je heen en ze worden vergeten. Die hier op het toneel hebben gesteld... De jeugd of de jeugd die kunnen het niet weten van een glorie of van een bestaan. Zegt ene Marc Jacobs wits of Louisette of iedere maar reeds een grote vedette of Jean-Louis P. Je leeft maar heel kort, slechts een enkele keer. En als je er anders wilt, ken je niet meer. Je leeft in het spotlight, het toneel is je huis. Dat zei ook Lubendi, dat zei ook koruis. Waar de woorden van Puzio en ook van Kees Pruis. Zou iemand van Kees Pruis nog iets weten? Geen vergeten, vergeten. Je vecht elke avond voor je publiek of je rijdt met warm of je onder hebt ziek Met de schmink op je gezicht ga je door Dat je niet meer kan Dat deed ook Louis Davids, die groot kleine man Het is op ons kleine wereldje een beetje raar gesteld Want de ene mens neemt veel te grote hapen. De, handen. de ene zit in de zaal heeft een zitplaats voor zijn geld. En de clown die brengt zijn draad of brengt ze grappen. Maar die jeugd marcheert, ze willen ook naar het toneel. Alleen die willen zo gauw beroemd zijn een en die de les. Wat zweet en tranen, wat het kost: dat klein beetje succes. Maar de show must go on. De jongens staan te dringen, verdwijnen oude de garde, de jeugd die wil gaan zingen. en weg oude glorie vergrijst vergrijsd uit het vak. De weliekjes van Luminavid, haar neuliekjes van Dirk Witte. Vaar van Maatsdag. Onder de bomen van het plein? Daar lag een paradijsje klein. Daar denk ik steeds en elke keer aan een vroegere tijd, die komt nooit weer op het oude rijmband. Nou ja, de jonge er rukt op en dan worden de ouderen wel eens vergeten. Ja, daar ging het over. Max Tailleur was dit. Een uh, legendarisch liedje en dat heet uh, Vergeten. En je hoorde daar ook uh, nog wat fragmenten uit Mens durft te Leven. En ook onder de bomen van het plein van uh, Max Tak. Dat uh, zat er een beetje, een beetje in verweven allemaal. Maar jongens, het is zelfs van voor mijn tijd hoor. Ik bedoel... Uh, <laughs> <laughs> Toen wist ik nog nergens van We gaan een uh, liedje draaien van uh, Fleetwood Mac weer natuurlijk Van het album Wat hoor ik nou toch Oh Ik weet niet hoe ik het nou hoor, maar goed Oh, nou het zal wel wat zijn In ieder geval, dat is niet het liedje wat ik bedoel <laughs> We gaan even wat anders doen. Want dit is niet het liedje wat ik graag wil horen. Ik weet niet meer hoe de titel van het nummer heet. Dus dat is een beetje dom. We gaan even een kleine wijziging doorvoeren. Geef ik even door aan de techniek achter mij. Het wordt Go Your Own Way. Want die moeten we natuurlijk ook nog draaien van, de, van dit legendarische album. De grote hit die Fleetwood Mick had. En die ook als je aan het spelen bent natuurlijk wel vaak wordt aangevraagd. Een gigantische hit was het in de tijd. Het heeft ook wekenlang... Uh, Nummer 1 gestaan van het album Rumours, ladies and gentlemen. Here's again uh, Fleetwood Mac. Hoop <muching> No gigantische grote hit, eh, dames en heren, dat kan ik u verzekeren. Wekenlang heeft het nummer op eh, nummer 1 gestaan. En eh, we gaan eh, nog eens stuk draaien. Ik hoop dat we dat redden. Ja, dat redden we nog wel, denk ik. Eh, een historische opname weer van eh, Wim Zonneveld samen met Connie Stewart. Ja, dat is een, eh, toch wel een duo wat even tot de verbeelding spreekt. Hè? Eh, dus van, die, eh, van dat album 80 jaar kleinkunst eh, in de Amsterdamse theaters... Draaien wij een Frans nummer, tussen, althans, het heeft een Franse titel. Uh, en uh, het liedje dat heet C'est la romance. Nou, als dat niet Frans klinkt, dan weet ik het niet. Uh, ik kijk even naar de techneuters, klaar is. Dan gooien we hem erin. Daar komt hij. C'est la romance. Wim Zonneveld samen met Connie Stewart. C'est la romance du printemps de Paris. Tout recommence, tout chanter, tout sourit Toutes les femmes qui passent ont un désir dans les yeux L'amour donne de l'audace et chacun est amoureux C'est le moins des aventures et les serments sont plus grisants Qu'importe qu si rien, rien ne dure, dure on ne pense qu'au qu présent, présent. C'est la romance du printemps de Paris Tout recommence, tout chante et tout sourit Les corps qui tremblent dans mystérieuses émoires Battent ensemble, on ne sait pas pourquoi Dans un instant, le cœur oublie Les vieux chagrins, les vieux tourments C'est la saison la plus jolie La saison des amants C'est la romance Du printemps de Paris Chant d'espérance Pour nos cœurs attendris Malgré nous, tout nous appelle bel amour et ses plaisirs Comme les filles sont belles Il suffit de bien choisir. On s'en va chercher fortune, Car il faut pour être rue. Que, que chacun ait sa chacune, chacune, Les vrais bonheurs sont à deux. C'est la romance <rire> Du printemps de Paris. Le soleil est dans son Sont les jardins fleuris. Chanson caliveur,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 Du printemps de Paris, de praten de praten de souris, c'est la romance du printemps de Paris, de praten de praten de praten de praten de praten de praten de Dat we er doorheen zijn. We hebben het weer gehad voor ons. Ik vind het leuk om uh, voor u te doen, Angela en ik. En uh, Het is helemaal gezellig hier in de studio, lekker warm ook. Uh, zonnetje buiten, de, winden, de mensen op het plein. Maar we gaan eruit. Dit waren de vernieuwde jaren. Volgende week uh, woensdag 2 uur 9 mei zijn we er weer. En dan gaan we weer leuke muziek voor u draaien. Vandaag, uh, dus met 80 jaar uh, kleinkunst in Amsterdam. Nou, ik hoop dat u het een beetje leuk gevonden hebt en volgende week gaan we weer vrolijk verder. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.